dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven staat er een ongeluk bij de afrit Valkenswaard op 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En al het verkeer wordt daar via de op- en afrit Valkenswaard omgeleid. Op de andere rijbaan staat nog een kijkersfiele van 10 kilometer. En op de A9 richting Alkmaar daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Haarlem-Zuid. Daar staat ook 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A67 Turnhout Venlo. In beide richtingen bij Knoop het der Heijden, staan nog files van 6 kilometer. Vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En op beide rijbaan is nog steeds de linkerrijstok afgesloten. Nou, ik dacht bij de p bank zullen ze wel druk zijn met mijn beleggingen. Want gisteren ging de beurs omhoog en vandaag zakt hij alweer. Je moet tenslotte overal op reageren, hè?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 maar liefst 60% van nieuwe samengestelde gezinnen gaat toch weer uit elkaar. Dat blijkt uit onderzoek. Meer kennis zou kunnen helpen, denkt mijn tweede gast van vanavond. Zij sprak vandaag als ethica op een symposium over samengestelde gezinnen. Maar nu eerst de politietrainingsmissie naar Gundus. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de uitbreiding van deze missie. Vandaag is al duidelijk geworden dat een Kamermeerderheid er in elk geval niks voor voelt... om agenten ook uit andere delen van Afghanistan in Kunduz te gaan trainen. Maar wel willen ze ook lagere agenten laten opleiden. Nou, afgelopen week is de eerste ploeg Nederlandse trainers teruggekomen uit Afghanistan. Waaronder mijn, gast, mijn eerste gast, namelijk de commandant van de trainingsmissie. En dat is Ron Smits. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Weer fijn, terug Holland. Ja, altijd weer goed om uh, terug thuis te zijn. De dingen die je toch een tijd gemist hebt, er even om je heen te hebben. Ja, tuurlijk. U bent vier en een halve maand weg geweest. U heeft inmiddels ook gehoord hoe de Tweede Kamer nu denkt over het vervolg. Wat vindt u ervan? Op zich dat er uh, gekeken wordt hoe uh, de capaciteiten die we daar hebben... zo goed mogelijk worden benut, uh, dat is een goede. En ja, de discussie voor de rest is natuurlijk aan de politiek. Dat hoopt u als eruit komt? Uh, nou ja, ik zeg al, hoe we, dat we onze mensen zo goed mogelijk uh, in kunnen zetten. En uh, ja, daar waar dat blijkbaar te ver is, uh, gaan we kijken of we de mensen op een andere manier in kunnen zetten. Ja. En houdt dat ook in uh, dat u vindt dat die lagere mensen moeten opgeleid worden? Die nou, zeker uh, uh, het eerste deel van het voorstel om ook uh, onderofficieren op te leiden. Uh, dat past verder helemaal binnen uh, de toezeggingen die zijn gedaan. Dat zijn ook gewoon uh, leidinggevende, de laagste leidinggevende binnen de politie. Ja. Uh, en dat past uh, uh, helemaal uh, binnen ons opleidingsterminum. Meneer Smit, er kwam iemand een uh, verslag even hier binnen gerend omdat er een nieuwsflits is. Daar wil ik even ruimte voor maken. Premier Berlusconi heeft aangeboden op te stappen zodra het parlement de plannen voor economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dat heeft president Napolitano gezegd na overleg met Berlusconi. De stemming over die economische hervormingen staan gepland voor midden november. Vanmiddag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement niet meer kan rekenen op een meerderheid. Het parlement keurde de jaarrekening over 2010 goed. Maar een meerderheid van de leden onthield zich van stemming. En tot zover deze nieuwsflits. Dankjewel. Ja, wij hadden het over Kunduz. Gewoon terug naar Nederland. Uh, en wij zijn het allemaal niet vergeten, u vast ook niet... dat um, voordat de Tweede Kamer instemde met deze politiemissie naar Kunduz... er een heleboel gedoe was. Even luisteren. Ik, ik vind het echt heel zorgelijk dat onze minister van Defensie... kennelijk uh, niet begrijpt dat je militairen op een militaire missie... maar ook op een civiele missie kan sturen. Voorzitter, de premier heeft de Kamer verzekerd... dat de Nederlandse bijdrage 100% civiel zou zijn... De verzekering is niet meer dan een politieke woekerpolis. Als er aan zo'n belangrijke voorwaarde niet wordt voldaan... en dat blijkt gedurende de rit... dan moet je bereid zijn om uh, alsnog de steun in te trekken. Hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een ja, civiele missie, militaire missie... daar gaan we het allemaal niet over hebben vanavond. U bent er in elk geval geweest. Uh, heeft u het gevoel dat u zinvol werk heeft gedaan zelf? Ja, absoluut. Uh, als je kijkt nu uh, staat eigenlijk de hele missie staat op de rails. Op alle gebieden waar we opleidingen wilden verzorgen en alle doelgroepen uh, is dat ook overal gelukt. Uh, en zelfs op een aantal gebieden hebben we meer bereikt. Uh, te denken valt onder andere aan de vrouwenopleiding. We dachten dat dat heel erg zwaar zou vallen. Maar toch vanwege de steun uh, van met name een aantal Afghaanse leidinggevenden... is dat heel goed uit de verf gekomen. En ook bijvoorbeeld de Amerikanen hebben uh, ons voorbeeld, ons trainingsvoorbeeld... Uh, hebben zij, uh, zij zichzelf ook als voorbeeld genomen... en gebruiken dat nu ook in de praktijk. Dus dat zijn toch successen die we vooraf uh, niet helemaal gedacht hadden. Ja, want hoe voelden die vrouwen dat, om daar opeens als agent te staan? Ja, de positie van de vrouw in Afghanistan is natuurlijk uh, een aparte, zeker in onze ogen. Het uh, heeft alles te maken met, uh, met de Afghaanse cultuur. En als je dan als vrouw bij de politie komt, uh, ja, dan ben je geen volwaardig agent. Uh, de vrouwen uh, vervullen voornamelijk een administratieve rol. En worden gebruikt voor een aantal taken, zoals het fouilleren van vrouwen en kinderen. Of het doorzoeken van kamers waarin zich vrouwen en kinderen bevinden. Ook dat heeft weer alles te maken met die Afghaanse cultuur. Uh, waarbij de man niet, niet zo 1, 2, 3 in een kamer stapt met allemaal vrouwen. En daardoor zijn die taken van vrouwen beperkt. Alleen ook die vrouwen hebben recht op wel een volledige opleiding. Um, daar zijn wij mee gestart en wij wilden die hen ook, uh, ook bieden. Uiteindelijk stemde daar uh, de hoogste politiechef van de provincie stemde daarmee in. Uh, alleen is het wel goed zaak om dat bij iedereen duidelijk te maken wat het dan inhoudt. Uh, om te voorkomen dat je halverwege de opleiding in één keer uh, uh, kritiek krijgt of dat er mensen terug worden gehouden. Uh, dat heeft ze even geduurd, maar we zijn erin geslaagd om uh, die eerste helft van de vrouwen uh, de opleiding te geven. En dat was, uh, was een heel bijzonder uh, moment. Ja, was het bijzonder? Uh, ja, voor het eerst. Uh, uh, voor de vrouwen natuurlijk bijzonder. Omdat ze voor het eerst uh, uh, een volwaardige opleiding krijgen. Afgesloten met een diploma. Waarbij de aanwezige mannen op het opleidingscentrum uh, aan weerszijden stonden opgesteld. En in feite deze keer als uh, toeschouwer uh, fungeerden uh, En die zagen dat het die dag even alleen om, uh, om de vrouwen draaide. Ja, En wat vonden ze ervan? Nou, uh, um, ja, ze konden natuurlijk daar geen uh, commentaar leveren. Of, uh, of we konden daar niet vragen wat ze ervan vonden. Uh, maar uh, ja, het is wel zo dat hiermee een uh, duidelijk... Uh een duidelijk beeld wordt geschetst. Uh, wat zeker tot discussie zal leiden. En ik denk dat die discussie een hele goede is. Uh, met één opleiding gaat echt niet de, de, het beeld... of de positie van de vrouw binnen de politie veranderen. Maar het brengt wel wat op gang. Het is een stapje. En, ja, precies. En zeker als daarna ook... Uh, het hoofd van de politie in zijn toespraak zegt... dat hij eigenlijk toch wil dat alle vrouwen... uiteindelijk ook na die achtweekse basisopleiding... Uh, toe moeten werken. Uh, zodat ook zij de complete opleiding krijgen... Uh, gelijk aan de mannen. Dan zijn er toch allemaal hele belangrijke signalen... Ja. Uh, die men hopelijk wel oppakt. Ja. Nu zijn daar um, een heleboel uh, agenten naartoe gegaan... om de mensen daar in Afghanistan op te leiden tot agent. Voornamelijk mannen dan, in elk geval die naar buiten gaan... Uh, ik heb begrepen dat u als commandant uh, de boel begeleid heeft. U heeft ze niet zelf lesgegeven, maar daar wel bovenop gestaan. Ja. Hoe zag zo'n dag eruit van zo iemand die daar zo'n les krijgt? Nou, we hebben eigenlijk uh, uh, een tweetal soorten opleidingen verzorgd. We hadden een twintigtal trainers uh, die gaven les uh, op, op het opleidingsinstituut van de Duitsers. En daar werd de basisopleiding verzorgd. Dat was in principe voor mensen die voor het eerst met politiewerk in aanraking kwamen. Handboeien om leren doen... Daar krijgen ze uh, inderdaad uh, dat soort uh, politiewerk. Maar ook hoe hou je een auto aan, uh, hoe uh, doorzoek je een auto, hoe doorzoek je een kamer. Uh, hoe ondervraag je mensen als die getuigen zijn geweest van een incident. Uh, dat soort basis uh, politiezaken. En een ander deel van de trainers, die zaten in de zogenaamde uh, praktijkbegeleidingsgroepen. Uh, ook wel pomlets uh, genaamd. Uh, en die uh, gingen dus naar de agenten die daadwerkelijk dienst deden in de stad. Uh, die gingen ze dan uh, uh, op zo'n dag mentoren. Dat wil zeggen, uh, het uh, werk waar ze mee bezig waren, bekijken hoe ze dat doen. Mm -hmm. Daar adviezen en tips over geven, hoe ze dat beter konden doen of anders. Uh, en uh, diezelfde agenten die in de praktijk werkzaam zijn... werden ook regelmatig uh, teruggehaald naar een andere trainingslocatie... waar ze dan op bepaalde gebieden bijgespijkerd werden. En dat maakte allemaal deel uit van het uh, zogenaamde vervolgopleidingspakket... Als nou de regering mij had ingestemd. Nou, is het zo dat daar, ik heb begrepen, gebruik is gemaakt letterlijk van Playmobil. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, absoluut interessante kost. Ja. voor het satirisch programma Koevenoe. Nu heeft het vast wel gezien. Even luisteren naar een stukje. Daar is hij dan, de Playmobil kunduz missie. Al jarenlang wordt Afghanistan geteisterd door boeven en bandieten. En alle vrouwtjes moeten onder een Playmoboerka. Maar gelukkig, we sturen een delegatie Nederlandse politietrainers. Gegarandeerd zonder wapens. Geen moeilijke instructies, een paar uur les en direct aan de slag. Oh nee, daar komen de Taliban-strijders terug uit Pakistan om de boel weer onveilig te maken. Niet schieten, dat mag niet van Jolande Sap. Een hoofdpijndossier wordt kinderspel met de Playmobiele Brigade in Kunduz. Ik kon u erom lachen toen je het zag? Uh, nou eigenlijk de eerste keer niet zo. Ik snap wel dat het satire was. Maar er wordt toch op een bepaalde manier wordt daar een, een cultuur een beetje belachelijk gemaakt. Uh, en dat vonden wij aan de ene kant wel jammer. Want maar... het zijn mensen die, uh, die natuurlijk... Niet gewend zijn de hele dag in een schoolklas te zitten. Nee, want, even voor de goede orde, het is de waarheid. Er is in Koenus gebruik gemaakt van Playmobil. Ja, absoluut. En het ja. werkt in de praktijk uh, hartstikke goed. Want, leg dat eens uit. Waarom was dat nou nodig? Nou, mensen daar uh, die zijn niet gewend om de hele dag in een klaslokaal te zitten... en zich uh, door zelfstudie of door veel theorie uh, bepaalde zaken eigen te maken. En die zijn dus vooral uh, heel erg visueel uh, ingesteld. Uh, wat ook uh, de commandant der strijdkrachten in een interview heeft gezegd. Uh, men is daar heel erg van het, uh, van, he, van het praatje, het verhaal, hoe moet je het doen? Daarna laat het plaatje zien uh, hoe het eruit ziet. En dat kan dus door middel van zo'n maquette met Playmobil poppen. En daarna gaat het in de praktijk doen... Uh, uh, en dat werkt heel goed bij die mensen. En uh, ja, dat je Playmobil poppetjes gebruikt. Je kan ook andere poppen gebruiken. Maar goed, de Duitsers gebruikten dat al. En dat is uh, in alle soorten en maten uh, uh, voorradig. Ja, maar u kunt er niet de humor van inzien hier in Nederland? Ja, ik zeg uh, de, de satire op zich uh, snap ik wel. Alleen ja, u vroeg de eerste reactie. en. Uh, uh, aan de ene kant, uh, ja, daar zit toch ook wel uh, iets in van uh, hè, dan sturen we wat trainertjes en die gaan dat goed maken. Uh, Stuk jammer voor het, uh, het, het nuttige werk wat, uh, wat vele militairen gewoon daaraan doen zijn. Uh, uh. Wat toch uh, ja, niet helemaal gewaardeerd wordt, lijkt het op deze manier. Nou ja, dat is natuurlijk een, een goede vraag of het gewaardeerd wordt of niet. Er is er natuurlijk heel veel kritiek op geweest. En wat blijkt, dat er nu ook weer uh, agenten terug zijn gekomen... hier naar Nederland, terug uit Koenders. Omdat er gewoonweg niet genoeg vraag is. Dat is, ook, dat is dan niet een groot succes, toch? Nou, aan de andere kant wel. Want we hebben 275 uh, militairen hebben naar die missie gestuurd om uh, op te leiden. En we sturen er nu zeven terug. En uh, de rest is allemaal bezig met daar uh, die opleiding uh, uh, op een goede wijze voor te zetten. Uh, dus dat mag best een succes genoemd worden. En dat, uh, dat je in Afghanistan, uh, dat daar veranderingen plaatsvinden. In een vorm van uh, uh, aantallen die, uh, die uh, niet meer nodig zijn. En dat, uh, dat er dan de prioriteit wordt gegeven aan andere soorten politie die nog wel nodig is. Alleen dat Nederland daar net niet mee ingestemd heeft... en dat dat nu uh, het bezien waard is... Uh, of het zelfs nodig is, uh, ja, dat is een andere zaak. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat, uh, dat we trainers hebben teruggestuurd omdat er niks meer te doen is. Uh, in die praktijkbegeleiding uh, ligt nog heel veel werk. Uh, en ook in de basisopleiding, echter, ja, dat vereist dan wel een stukje discussie. Ik heb er ook artikelen over gelezen over die trainingsmissie. En dat er dan uh, agenten in opleiding afgaan zeggen. Ja, ik wil eigenlijk heel graag leren hoe ik bijvoorbeeld kan zien of iemand een terrorist is. Ja. Waarvan de opleiders, de Nederlandse opleiders, zeggen: ja, als jullie het al niet kunnen zien, nou wij al helemaal. Niet. Dat is natuurlijk ook de realiteit. Hè? Uh, ja, ik heb met uh, onder andere de mensen van Brandpunt daar een discussie over gehad van hoe ga je dan om met, met zelfmoordenaars, want hoe herken je ze? En uh, een belangrijk daarbij is om eerst informatie te hebben van hoe ze dan te werk gaan. Want er is niemand die uit zichzelf zegt, kom laat ik vandaag mezelf eens ergens op gaan blazen. Ook zij worden begeleid van hoe willen ze dat, uh, dat men dat in de praktijk doet. Uh, hoe gaat men dan te werk? Uh, dus er is iemand bij. Uh, men heeft van tevoren wel een bepaald doel. Uh, en die mensen worden op het laatste uh, worden toch zenuwachtig. En als je dus op de goede dingen let. En uh, met name als je dat met de gehele bevolking doet. Uh, dan heb je heel veel ogen. En uh, als die dan iets zien wat hen opvalt. En je geeft dat door aan de politie. Kun je dus als systeem kun je daar, op zich, ja. uh, kun je daar op een of andere manier op voorbereiden. Dus in die zin geeft u als uh, agenten wel degelijk training over dit soort zaken. Zo van let hierop. En zorg ervoor dat je informatie krijgt van het volk zelf. Ja, want de informatie is de ene kant. Uh, daarnaast kun je natuurlijk ook door te houden aan. Bepaalde procedures hè, door mensen één voor één binnen te laten, door ze in ieder geval altijd te fouilleren. Uh, kun je in ieder geval dan, uh, mocht je het niet kunnen voorkomen, kun je daarna de schade beperken. Ja. Dus je kan best veel doen, uh, ook al pik je niet uh, uh, midden op straat, hij zegt die drie wel en de rest niet. Uh, zo gemakkelijk is het niet. Wat heeft u zelf geleerd? Want het was niet uw eerste missie naar Afghanistan. Nee. Wat heeft u zelf geleerd? Um, dat uh, uiteindelijk respect opbrengen voor een uh, voor cultuur. En uh, ook de Afghanen mee laten beslissen... in wat zij in politiewerk belangrijk vinden... Uh, dat dat op de lange duur uiteindelijk het meeste oplevert. Uh, en de tweede, daar waar je uh, moet optreden... nu in een wat andere rol dan destijds in Oerzgan... waar we toch als Nederlanders in de provincie uh, zeg maar het plan leiden. Uh -huh. uh, en daar waar dat nu aan de Duitsers is... en wij ons uh, schikken op het gebied van politie... Uh, ja, dat je af en toe uh, geduld moet opbrengen... Uh, dus. En wachten op de goede momenten of de goede gelegenheden. Maar uiteindelijk gaat het wel lukken. Geduld opbrengen. Dat was het uh, toverwoord. Voor mij wel, deze keer, ja. Mag ik u heel hartelijk danken. Ik sprak aan uh, de vooravond van het Kamerdebat... Dus over de uitbreiding van de politiemissie naar Coendoes... met Ron Smits, commandant dus van de trainingsmissie die net terug is. Dank u wel. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Rijntjes. Een op de tien kinderen woont tegenwoordig in een samengesteld gezin. Dat wil dus zeggen, meestal trouwens, dat hun ouders zijn gescheiden... en een relatie hebben gekregen met iemand die ook al kinderen heeft. Nou, Voor alle partijen is zo'n nieuwe leefsituatie absoluut niet eenvoudig. En meer kennis erover zou kunnen helpen, denkt mijn tweede gast van vanavond. Dat is Corrie Havenkort. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent voorzitter van de stichting Stiefgezin in Nederland. Ja. En bovendien eindredacteur van het blad Nieuw Gezin. Ja. U was vandaag op een congres over samengestelde gezinnen... specifiek voor mm -hmm. hulpverleners in de jeugdzorg. Mm -hmm. En u merkte ook daar dat er te weinig kennis is over die samengestelde gezinnen. Ja, verbazingwekkend vond ik dat vandaag... Dat, dat er een paar honderd hulpverleners zijn... die eigenlijk nog niet op de hoogte zijn... van wat nou de kenmerken zijn van samengestelde gezinnen. Nou, vertel eens. <laughs> die kenmerken. Nou, het belangrijkste is dat een samengesteld gezin... vorm je wanneer een van de partners, een van de ouders... een kind heeft uit een vorige relatie. Dus je wordt verliefd als vrouw bijvoorbeeld op een man die al twee kinderen heeft. Ja. En daar ga je samen mee wonen en dan vorm je een samengesteld gezin. En dat zijn andere gezinnen dan wat wij kennen als een vader en een moeder die Uiteraard. samen ouders worden. Ja. Maar u zegt, het feit dat er te weinig kennis is... zorgt ervoor dat er problemen ontstaan? Ja, dat denk ik wel. Als mensen die gaan samenwonen met iemand die al kinderen heeft... zich op de hoogte stellen van... wat zijn nou de specifieke posities van ieder kind en ieder volwassene in dat gezin? Mm -hmm. Hoe is de dynamiek? Hoe werkt het als systeem? Dat je dan veel minder verrassingen op je weg krijgt... dan wanneer je dat niet weet. Nee. Nou bent u zelf ook onderdeel van een samengesteld gezin. U ja. nam twee kinderen mee uit uw uh, vorige relatie en u kreeg een relatie met een man met drie kinderen. Ja. Dus u kent de valkuilen? Ja, ik ken de valkuilen, maar ik ken ook niet alleen uit de praktijk... maar ik ken de valkuilen ook, omdat ik daar natuurlijk veel onderzoek, uh, onderzoek naar ja. gedaan heb. Maar wat was uw valkuil? Waar bent u in getrapt? Uh, uh, de verwachting, wat ik niet geweten heb, was dat er zoiets bestaat... als wat wij noemen een bloedband... Dus dat mijn band met mijn biologische kinderen zo sterk is... dat die eigenlijk altijd voorgaat, zelfs boven je liefdesrelatie. En dat dat bij je partner dus ook zo is. Nou, dat is echt... Ik had dat nog nooit gevoeld... En in, in je eerste huwelijk, als je gewoon bij de ouders bent... is dat zo gewoon dat je niet eens weet dat dat fenomeen er is. Mm -hmm. nou, en dat fenomeen bloedband, dat zorgt voor die verrassingen. En als je dat nou erkent wederzijds... Hè, als de vader kan zeggen of de stiefvader... Goh, ga jij leuk dat je met je eigen kinderen dat en dat onderneemt... een weekend uit en over en weer en je erkent dat... dan heb je echt de helft minder problemen al. Durft u dat te zeggen tegen uw nieuwe liefde? Nou, in het begin niet omdat het mij ook zo verraste. Maar toen wij daar allebei over gingen lezen... en wij zagen dat dat een verschijnsel is... wat hoort bij een samengesteld gezin... toen merkten we dat het niet aan ons lag... maar dat dat dus zo is. En dan durf je dat soort dingen wel te bespreken. En dat is ook heel vrijmakend. Dat hielp toen u het erover had met elkaar? Ja, dat helpt ontzettend. En ook, ik merk dat ook als voorzitter van de stichting, hoe vaak wij, of ik niet gemaild of gebeld word met mensen. Jonge mensen die zeggen, wij willen over een paar maanden gaan samenwonen. Wat zijn jullie adviezen en jullie tips? En dat is wel van deze tijd. En wat zegt u dan? Wat is dan de belangrijkste tip? Nou, de eerste tip bijvoorbeeld, hè, neem de tijd. Ga niet te snel samenwonen. Zorg dat je als je gaat samenwonen... dat je behalve tijd voor elkaar... vooral ook veel aandacht blijft schenken aan je eigen kinderen. Alleen met je eigen kinderen en niet met die nieuwe partner erbij. Niet altijd een deel met je nieuwe partner en je kinderen en zijn kinderen. Maar daarbinnen ook zeer regelmatig een deel alleen met je eigen kinderen. Want als je kinderen merken dat ze een stukje alleen met mama mogen... of een stukje alleen met papa, dan vinden ze het daarna... Juist ook leuk om met een stiefouder ja. iets te doen. Maar stel dat die nieuwe partner dat eigenlijk niet zo goed aan kan. Die wil, ja. die wil jou gewoon alleen. En die ja. kinderen, ja leuk. Ja. Maar jij houdt toch van mij het meest? Als dat nou het gevoel is, wat ja. dan? Ja, dat komt heel veel voor, dit. Uh, dat is een hele lange weg. En dat is ook een kwestie van, als je een samengesteld gezin hebt... weten dat je een lange adem moet hebben... en dat het zeven jaar gemiddeld duurt... voordat zich dat een klein beetje settelt. Dus dat gaat natuurlijk eerst met een beetje angst. En verzet. En dan strijd. Het erkennen van de verschillen. Je positie in durven nemen. En van daaruit vertrouwen hebben. Oh ja, als mijn ex-man met zijn ex-vrouw... of mijn nieuwe man met zijn ex-vrouw een dagje op stap is... komt hij s'avonds toch weer thuis. Hé, hey, dat blijkt dus te kunnen. Nou, als je dat vertrouwen krijgt, dan gaat dat goed. Ja, want er, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dit meemaken. Ja. 200.000 stiefgezinnen, of samengestelde gezinnen. 200.000 in Nederland, en op dit moment. In Nederland, en één op de tien kinderen maakt deel uit van een samengesteld gezin. Ja, dat is heel veel. Hè? Ja. Ja, en zo'n leefsituatie is dus natuurlijk ook voor alle partijen ingewikkeld. Niet alleen maar voor de volwassenen, maar natuurlijk ook voor die kinderen. Nou, het is heel complex. Ja, Omdat die samenstelling complex is, maar wat ook complex is... dat, dat we zo weinig zicht hebben op die gezinnen... Hoe, dat, die, hoe die een eigen dynamiek hebben. Ja, precies, want elk gezin doet dingen natuurlijk ook op zijn eigen manier. Ik wilde even een stukje laten horen, namelijk uit een netwerkuitzending... Uh, ja. uh, waarin een, een vrouw vertelt... Hoe haar stiefkinderen reageren op haar kookkunsten. Oh ja. Mama's persiebonen smaken heel anders. Nou, dat is gewoon een constatering. Dat geloof ik onmiddellijk dat die anders maken. Want bedoel, elke, elke kok roert op een andere manier in zijn pannetjes. En eh, ik vertaalde het in het begin naar. Eh, mama's persiebonen zijn veel lekkerder en jij kan niet koken. Ja, ja, herkenbaar. Oh, dit is zo herkenbaar. Dit is maar een hele lichte vorm. Hè? Maar waar je mee te maken hebt als stiefmoeder dat je stiefkinders, de kinderen van je partner... met een grote regelmaat zich van je afkeren en samentrekken met de vader. En als je dat vertaalt als zij willen jou niet... en je reageert gekwetst, ja, dan gaat het mis. Ja. Maar als je weet dat dat gewoon gebeurt... en je gunt het je partner met zijn kinderen, mm -hmm. dan draait het bij. En dat moet je leren. Ja, Dat het niet met jou te maken heeft, maar meer een behoefte om met elkaar te zijn. Ja, een behoefte met elkaar. Niet tegen jou, maar met de ander. Ja. U zegt het kan helpen aan al die uh, gezinnen die het uiteindelijk niet redden. Want ik begrijp dat ja, 60% he? van ja. nieuwe gezinnen ja, het niet redden. Ja. Dat is veel, hè? Dat is ontzettend veel, en zeker als je erbij stilstaat dat kleine kinderen dus een scheiding meemaken van hun ouders, dan vaak een periode hebben alleen met moeder of alleen met vader. Mm. Dus als een verhuizing, dan ontmoet moeder een nieuwe partner, tweede verhuizing, samenwonen, en dan weer een scheiding. Maar goed, kennis erover, zegt u, zou helpen. Ja, ja, helpt heel veel. Maar goed, dat is kennis. En dat is niet het voelen hoe het voelt als je je buitengesloten voelt. Nou, dat was zo mooi vandaag op zo'n congres, maar ook op onze gespreksgroepen. Dat de kennis verbonden wordt met ervaringen. Dus dat we ook ons gaan voorstellen en praktijkervaringen naar voren halen. Dat we mensen laten spreken. En dan blijkt dat heel veel mensen zich wel in kunnen leven daarin. En veel hulpverleners zijn ook ervaringsdeskundigen, hè omdat ze het zelf hebben meegemaakt? Omdat bedoel, ze zelf bedoel. hebben meegemaakt en zien wat de noodzaak is om daar wat mee te doen. Maar goed, toch zegt u dat op zo'n congres vandaag blijkt dat heel veel hulpverleners het niet weten. Ja, en daarom zijn ze er. Dus wij zien in als stichting dat die kennis verbreid moet worden... en die hulpverleners zien in dat ze zich moeten gaan scholen daarin naast hun ervaring. En die combinatie is natuurlijk een mooie. Ja. Welke situatie staat u nog levendig voor de geest? Um, van een voorbeeld. Mm -hmm. um, maar in dat zo ontzettend blijkt hoe moeilijk dat is, of uit uw eigen leven. Nou, wat ik, wat ik een voorbeeld heb als ouders mij bellen bijvoorbeeld... is dat een moeder heel erg verdrietig was... omdat haar nieuwe partner twee dagen op vakantie ging... met zijn ex en hun kinderen. Mm -hmm. En deze moeder was daar zo door van slag... want ze dacht, ik sta op de eerste plaats... En zij had dus niet in de gaten dat die vader met zijn ex-vrouw... nog een ouderband heeft. En dat die partner met zijn ex-vrouw die ouderband wilde voeden. Mm -hmm. En dat hij met haar een liefdes- of een partnerband heeft. Nou, En toen die moeder dat dus van mij hoorde... en dat er een onderscheid tussen bestaat... toen zegt ze, oh, dus het is eigenlijk ook heel normaal. Ik zeg, ja, want hij is toch vader van de kinderen met zijn eerste vrouw. Dus gun hem dat... En jij hebt een liefdesrelatie ja. met hem. Ja, want zo begon nu uw verhaal. Hè? Ik wist eigenlijk niet toen ik zelf nee. in een samengesteld gezin kwam... dat een bloedband ja. boven alles gaat. De ja. band met mijn kinderen ging boven de liefde eigenlijk dat voor mijn nieuwe man. Dat ik, ja. En nou blijkt ook, ook uit de literatuur uit onderzoek... dat bloedbanden uh, eerder komen dan de verworven banden. Dus die verworven banden, en dat is ook zo moeilijk in zo'n samengesteld gezin... dat je weet als je partner, als het erop aankomt kiest en moet kiezen voor zijn verantwoordelijkheid... en band met zijn kinderen. Mm -hmm. Maar als je dat weet dan maakt dat ook vrij om een hele leuk partnerschap te ja. hebben. En toch denk ik, kijk, kennis daarover, uh, dat is mooi. Uh, mm -hmm. Maar je moet natuurlijk ook in staat zijn... en zelfverzekerd genoeg zijn om dat aan te kunnen. Ja, dat is een moeilijke weg. Je moet zelf reflectie hebben, je Precies. moet die inzicht al hebben... je moet je kinderen een stukje mee hebben. En daarom is het zo interessant dat hulpverleners... dat van andere familieleden, dat leerkrachten op school... als die zich allemaal verdiepen in die specifieke dynamiek... Mm -hmm. dan steunen zij juist zo'n samengesteld gezin. Ja, en u zegt op het moment dat er meer bekend wordt, dus bijvoorbeeld zoals zo'n congres, um, uh, bijvoorbeeld de dingen die u doet als, als stichting, ja. dan uh, zal dat schrikbarende getal van 60% oh, dat misgaat, ja. dat gaat naar beneden. Bent u van overtuigd? Ja, daar ben ik van overtuigd. Want... Ik, ik zie nu hoeveel mensen het tijdschrift lezen zich daarop abonneren. Mm -hmm. En dan die reacties erop. Ja. Bijvoorbeeld dat ze gelezen hebben over een ervaringsverhaal en nu zeggen, ah, nu weet ik hoe ik kerst wil gaan vieren. Dat we niet per se met alle kinderen van allebei de kanten aanwezig moeten zijn. Maar dat ik tijdens kerst ook even rond de kerstboom kan zitten... met mijn eigen clubje. En dat dat mag. Ja, maar toch klinkt het ook als iemand die intelligent genoeg is... om dat hele proces, inderdaad die zelfreflectie waar u het over heeft... Ja, om dat, dat aan te kunnen. Want er zijn natuurlijk tal van voorbeelden waarin het gewoon te pijnlijk is en waarin iemand dat niet kan... met een soort ja. helikopterview kijken naar dat ja, soort dingen. Ja, dat, dat is absoluut waar. Maar dat, dat is natuurlijk in heel het leven. Hè, waar je reflectie kunt vertonen, kun je de dingen beter aan? En waar je er precies in zit, overspoelt het je? Ja. En dat is hier ook zo. Ja. Want Nederland met uh, twee ouders, twee kinderen en een hond op het strand... dat is een beetje verleden tijd? Nou, dat is niet verleden tijd, maar dat staat naast... De samengestelde gezinnen. Dus het is niet meer of het een of het ander, maar het is allebei. En van het weekend hoorde ik een hele leuke uitspraak. Het samengestelde gezin als hoeksteen van de <lacht> samenleving. Ja. Nou, dat vind ik dan mooi. Klonk u als muziek in de oren. Ja. Ja. Nou, het mag er ook zijn. Ja. Allebei. Goed, dank voor uw komst. Ik, uh, ik sprak met Corrie Havenkort, voorzitter dus van de stichting Stiefgezinnen Nederland. En eindredacteur is ze ook nog van het blad Nieuw Gezin. Dank u wel. Ja, dit was hem weer, Max, voor deze, we voor deze week, voor deze dinsdag. Want uh, morgen is woensdag en dan zit hier Alice de Bruin. Gesprekken kunt u uh, terugluisteren en ook reacties kunt u achterlaten op onze site. En die is te vinden op tweedingen.nl. Straks BNN Today met Winfried Waaien zitten vanavond. Berlusconi, misschien ja, bij jullie? Zeker, Berlusconi. De vraag is meer wanneer hij gaat, ja. niet meer of hij gaat. Nee, zo precies. Lijkt het. Natuurlijk het laatste nieuws daarover, ook het laatste nieuws uit Griekenland. Maar we hebben hier ook een gigant zometeen in de uitzending: Bas Rutte. Je kent hem niet, maar in Amerika is hij uh, zeer bekend. En, en we hebben ook nog Kluun, die is wel weer bekend in Nederland. Die heeft de 100 beste uitgaansplekken in Amsterdam op rij gezet en hij deed de research zelf. Dat allemaal zo meteen maar eerst nieuws met Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS Journaal. Premier Berlusconi heeft aangeboden op te stappen zodra het Italiaanse parlement de plannen voor economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dat heeft president Napolitano gezegd na overleg met Berlusconi. De stemming over die hervormingen staat gepland voor volgende week. Vanmiddag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement niet meer kan rekenen op een meerderheid, Zo dadelijk correspondent Bas Mesters vanuit Rome.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 Het is uh, dinsdag 8 november, iets na half negen. Goedenavond. Het is spannend in de landen rond de Middellandse Zee. Griekenland krijgt misschien vanavond nog een nieuwe regering. En Berlusconi, daarbij is de vraag, wanneer gaat hij? Schrijver Kluun heeft vandaag het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek in handen gehad. Na half tien vertelt hij hoe dat voelt en ook wat erin staat. En wist je dat Joris Kreugel elke week op ongeveer hetzelfde tijdstip een balletje gehakt deed? Ja, elke week bijna langs de lijn als ik naar het eerste elftal van mijn clubje ga. Op zondag in de rust een balletje met mijn vader en mijn broer. En dan testen we deze altijd. Maar vandaag krijg ik een hele bijzondere bal, namelijk de beste bal van Nederland. En die ga ik eten met John de Wolf, de oud-profvoetballer van Feyenoord onder andere. Bas Rutte is groot in Amerika en is sowieso groot en heel breed. Goeroe in Free Fight Land en een ster in Amerika. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Bas, goedenavond. Goedenavond, goedemorgen hier. Ja, goedemorgen bij jou. <laughs> hoe, hoe, hoe is de dag ja. tot nu toe? Want hij is nog niet zo lang. maar... Lekker, het is hier eigenlijk beetje, een beetje koud in de morgen. Het is nou zeg maar 15 graden. Dat is voor Californië, begrippen is dat een beetje koel. Cool. Ja. Maar uh, lekker, zonnetjes weer uit. Komt er meer over Basrut. En het. Uh sportnieuws van vandaag komt van Henry Schutten. Gaan we zo meteen horen. Maar eerst natuurlijk naar Luc. Want Luc zit ook hier. En uh, Luc heeft natuurlijk Today's Topics. Ja, met uiteraard Berlusconi op 1 in de top vijf. Problemen zijn er voor het avio Droom. En er is een bom gevonden in Nijverdal. Weet ik, ja. als ze ze hebben, dan maken ze het toch wel onschadelijk. Ja, dat ging dan ook. Dat was een gek bom. bommetje. Ja, <laughs> ja, een rare bom. <laughs> Hoe die echt klonk, dat hoor je zo meteen na negen uur. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dankjewel, Luc. Jo. En dan de sport dan aangeschoven hier aan tafel is Schuts. En we beginnen met een fragment. Now here comes Joe Frazier. Joe Frazier will be here any minute. He's coming out. Listen to the roar of his crowd. I want to tell you, this is going to be a spectacular evening. The tension and the excitement here is monumental. Ja, dat was het begin van de bokswedstrijd... waarin wereldkampioen Joe Frazier in 1971... uitdagen Mohammed Ali zijn eerste nederlaag toebracht. Gisteren overleed Frazier op 67-jarige leeftijd aan leverkanker. Frazier en Ali stonden nog twee keer tegenover elkaar. Beide keren won Ali. En vooral dat laatste gevecht in 1975 in Manila is een klassieker geworden. Ruud Weijden gaf in die tijd het commentaar... bij de Nederlandse televisieuitzendingen. En heeft Frazier meerdere keren ontmoet. Hij heeft dierbare herinneringen. Als een... Jongen die van niks uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten, waar hij als zevenjarige al op het veld liep, die zich eh, via het abattoir waar hij werkte, waar hij in de koelcellen op de daar bevroren geslachten, beesten, zijn vuisten kapot sloeg om zijn knokkels te harden, die zich omhoog, letterlijk omhoog, vocht in het boksen om tenslotte wereldkampioen te worden. Ja, dat, dat vond ik een droom. Dat vond ik fantastisch. Dat, dat vond ik zo, uh, en dat meen ik oprecht... dat vond ik zo uit mijn... Uh, ja, misschien komt het door mijn eigen achtergrond, dat weet ik niet... maar echt iets van, yes, dat kan dus. Behalve wereldkampioen werd Joe Frazier Olympisch kampioen in 1964 in Tokio. Als prof boxte hij 37 wedstrijden waarvan hij er 32 won. En 27 keer ging dat via een knockout. Ajax ziet Dirk Boerichter heeft maar één dag kunnen genieten van het Nederlands elftal. Boerichter heeft de trainingskamp van Oranje verlaten met een rugblessure. Hij had al klachten toen hij zich gisteren in Noordwijk meldde... en maakte voor het eerst deel uit van de selectie van Bet van Maarwijk. En de bondscoach heeft nu Roy Berends van AZ opgeroepen... als de vervanger dus van Boerichter. Een aangename verrassing voor Berends. Ik had er geen rekening mee gehouden natuurlijk, maar ik, ja, je hoort wel eens wat geluiden en zo. dus uh, Er zat wel een klein kansje in en uh, ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ik kreeg een telefoontje van, uh, van, uh, van uh, George, dus uh, dat ik mij moest melden. Dat dus was een heel verrassing. Ik ben er, echt, uh, ben er hartstikke blij mee. Berens heeft al één in het land op zijn naam staan. Vorig jaar viel hij in in het oefenduel met Oekraïne. Dirk Boerichter is niet de enige Ajax-City in de lappenmand zit. Ook zien de Jong en Theo Jansen hebben te kampen met blessures. De Jong viel zondag tegen FC Utrecht uit met een spierscheuring in zijn linkerdijbeen... en is minimaal vier weken uitgeschakeld. Jansen moet ongeveer twee weken toekijken vanwege een verrekking in de hamstring. De aanklager betaald voetbal van de KNVB. heeft zes wedstrijden schorsing geëist tegen Feyenoord-aanvaller Guillaume Fernandez. Hij maakte in de wedstrijd tegen NEC. een slaande beweging naar tegenstander Rens van Eyde. Het incident ontging de arbitrage, maar op basis van videobeelden. besloot de aanklager een vooronderzoek te beginnen. Fernandez en Feyenoord hebben tot morgenochtend 11 uur de tijd. om op het schikkingsvoorstel te reageren. En dat was het. Meer sport na Tienen in Langselijn. Henry Schut, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Silvio Berlusconi treedt af, maar nog niet. Hij doet dat pas als zijn hervormingsplannen zijn goedgekeurd. Dat heeft president Napolitano zojuist bekendgemaakt. En Bas Mesters is correspondent in Italië. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, er zijn nogal wel wat mensen die Berlusconi, Berlusconi graag per direct zien vertrekken. Is dit nou voor die mensen goed nieuws of slecht nieuws? Nou ja, ik denk toch dat het voor iedereen die dat wil uh, goed nieuws is. Want er was ook nog een mogelijkheid dat hij nog heel lang zou blijven. Dat hij gewoon zou doorknokken. En dat we nog heel lang allerlei vertrouwenstemmingen zouden zien. Uh, dit is een uh, oplossing die hen de mogelijkheid biedt om op een uh, nette manier weg te gaan. Mm -hmm. Hij voert een hervorming door. En tegelijkertijd biedt het Italië de oplossing om vooruit te kijken. Maar aan de andere kant is er een groot probleem. De vraag is of Berlusconi vervolgens mee zal werken aan de vorming van een nationale regering. Of dat hij dat gaat blokkeren, zodat er zo snel mogelijk verkiezingen komen... waardoor er nog lang een instabiele situatie zal blijven bestaan. Want eh, hoe lang rekt hij nou eigenlijk voor zichzelf? Hij zegt, ik wil eerst ja, dat, dat... weten dat deze plannen uh, uh, goedgekeurd worden. Maar hoe lang duurt dat? Want in principe zou dat tot half november zijn. Ja, de meningen zijn daarover verdeeld. Het moet nog een beetje duidelijk worden... Eerst moet de Senaat dat hervormingsplan goedkeuren. Aanvankelijk dacht men, daarna treedt hij af. Want, uh, en dat zou dan rond 15 november zijn. Mm -hmm. Maar vervolgens moet de Kamer het ook nog goedkeuren. En uh, dat zou eigenlijk tot half december kunnen duren... maar het schijnt dat ze dat nu gaan versnellen. Dus een inschatting zou kunnen zijn dat hij over twee of drie weken aftreedt... als de zaak helemaal door de Kamers is gejaagd. Maar goed, in twee of drie weken kan natuurlijk nog veel gebeuren. Is er nog kans dat hij de kerst haalt bijvoorbeeld? Nou, dat, uh, dat, dat lijkt me toch wel uh, niet erg uh, kansrijk. Dat is ook niet wat president Napolitano zou willen. Mm -hmm. Hij mag nog even blijven om dit te doen, maar hij mag niet tijd rekken. Al zal hij dat wel proberen, omdat hoe dichter je naar de kerst toe gaat... hoe minder kans er is dat er nog een, een technische regering kan worden gevormd. Een soort van nationale eenheidsregering onder een technocraat. Want dan ga je alweer dichter naar de verkiezingen toe van 2013 en dan zijn je allemaal wetten die het dan moeilijker maken om nog zo'n nationale regering te vormen. Dus Berlusconi zal proberen te rekken... maar de president zal dat proberen tegen te houden. Waarom zou hij überhaupt nog zo, zo, elke, elke dag nog, die hij kan winnen... nog willen winnen? die wil de macht gewoon niet kwijt. Uh, hij heeft veel te veel processen tegen hem lopen. Ja. Er uh, wacht hem binnenkort een vonnis rondom het omkopen... van een, uh, van een getuige in de rechtbank om zichzelf uh, vrij te laten spreken in andere rechtszaken. Mm -hmm. En er uh, zijn andere rechtszaken die nog lopen. Kortom, Berlusconi heeft gewoon uh, veel problemen aan zijn hoofd. En uh, probeert hij al jarenlang natuurlijk um, um, het hoofd te bieden... door uh, aan de macht te blijven. Ja. En dat is niet veranderd. Motie van wantrouwen is natuurlijk nog een middel voor de oppositie... om te zeggen, nou ja, je moet gewoon per direct opstappen. Um, kunnen ze dat inzetten? Nou, dat heeft nu geen zin meer. We zijn al een stap verder eigenlijk. De president heeft in... ...heeft gezegd dat Berlusconi zal aftreden... ...dat is een belofte aan de president. Volgens mij is daarmee een motie van wantrouwen overbodig. Berlusconi zal wel die hervormingswet... ...via een vertrouwenstemming door het parlement gaan halen... ...en dan zeggen, kijk, ik heb het vertrouwen in de Senaat... ...waar hij een grotere meerderheid heeft... ...dan in de Kamer waar hij die, die niet meer heeft... ...maar dat is niet een vertrouwenstemming... ...in de zin van een motie van wantrouwen ofzo. Nee, het is gewoon deze wetten nog aannemen... En dan is het klaar. En dan is het, uh, het, het het vervolgspel aan de orde. Wie volgt hem op of komen er verkiezingen? Nou, de eerste reactie is al binnengekomen. Want het is net, uh, net bekendgemaakt, of de president heeft het net bekendgemaakt... dat hij vermoedt dat hij wil aftreden. Um, eh, opluchting al bij de tegenstanders? Ik heb nog geen reacties gezien. En ik begrijp dat Berlusconi nu of zo dadelijk uh, zelf met een mededeling zal komen. Oké, okay, nou, zodra dat het geval is, dan hoorde natuurlijk hier Bas Mesters. dankjewel. En over Bas Mesters gesproken, althans van de ene Bas gaan we zo meteen naar de andere. Bas, Bas Rutte namelijk. Over zijn heel ander specialisme: dat is namelijk een free fight guru in Amerika. En wereldberoemd daar. Je hoort hem zo. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, in my name.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 Lana Del Rij was dat met videogames. BNN Today. Winfried Bayern. Als ik de naam van Bas Rutte noem, dan zal je dat niet zoveel zeggen waarschijnlijk. Maar in Amerika is de free fighter en presentator een waar fenomeen. Hij levert commentaar bij vechtwedstrijden in het programma Inside MMA. En hij heeft sinds kort een nieuwe eigen tv-show waarin hij zelf verdedigingslessen geeft. Punk payback heet het. En ondanks zijn drukke schema over zees is het hem toch nog gelukt om hem even aan de telefoon te krijgen. En Bas, goeiemorgen, moet ik zeggen. Goeiemorgen, ja. Ja, ja. Bijna een kwartiertje. En dan gaan we naar de middag. Ik weet hoe jij uh, eruit ziet, want ik heb de beelden gezien. Maar het is radio. Omschrijf even jouw eigen fysiek. <laughs> een hele knappe, kale kerel die ook een model had kunnen zijn. Dat hij ook actually was toen hij twintig jaar uit was. Toen hij nog haar had. En ik pas ongeveer drie keer in jou. Dat moeten we dan wel even bijzeggen. Ja, ik ben het dus niet te groot. Mensen denken dat heel snel, maar ik ben uh, voor, uh, uh, 92, 92 kilo. Ja, uh, je bent een uh, MMA specialist, Inside a Mixed Martial Arts, zo heet jouw programma. Wat is dat, dat uh, Mixed Martial Arts? Mixed martial arts is een, uh, is een blend van uh, vier verschillende sporten. Zegt dat je vier Olympische sporten, zegt dat je de trappen van uh, ta taekwondo pakt... de stoten van boksen... het worstelen van worstelen... en dan heb je het grondvechten van judo. En dit doe je allemaal bij elkaar. Mm -hmm. En dan uh, alles mag bijna. En natuurlijk ja. zijn er regels. Je mag niet geen ogen, niet bijten, niet al die dingen. Dus heel veel hoop mensen denken omdat het in een kooi vindt... denken ze, oh, het is kooivechten. En die denken meteen dat het beesten zijn. Maar het is echt heel erg safe. Het is eigenlijk safer... Dan boksen. Ja, maar het doet wel pijn. Het doet wel zeer. maar ja, het doet ook zeer als je voor je enkels geschopt wordt bij het uh, voetballen, nee? ja. Want die, die, die trap zie je niet aankomen. En ja. wij weten wat het, dat het in ieder geval komt. Ja, correct. Uh, jouw cv is eindeloos. Uh, actief Free Fighter geweest. Uh, coachen, acteren, presenteren. Als uh, Free Fighter uh, meegewerkt aan computerspellen. Ga zo maar door. Maar wij kennen jou niet. En terwijl je in Amerika uh, wereldberoemd bent. Ja, dat is... You know, ik, ik had iets voor MTV in Nederland gedaan. Mm -hmm. En toen kreeg ik de KRO, heb ik de, de reunie gedaan. De reunie. En, uh, en, en dat was ook heel erg goed ontvangen. De, de, maar dat is ook alweer twee jaar geleden. Ja, dus, de, de mensen in Nederland vinden vechtsporten nog steeds een beetje taboe. Ze oh. proberen weg te blijven. De burgemeester van Amsterdam heeft gezegd nee tegen mixed martial arts. Want oh, het is cage fighting. Ja, in, in Nederland is het eigenlijk in een ring. Het is, is not niet done, Gea. <coughs> Ja. ja, het inderdaad. is zonde, want we hebben zo'n goede vectors in Nederland. Maar toch even over jouzelf, want hier kennen we je niet, maar in Amerika, daar ligt het helemaal anders. Ja, het is hier een heel ander verhaal. Kijk, de, de, de, de snelst groeiende sport hier in Amerika is mixed martial arts. Mm -hmm. Weet je, de pay-per-view buys zijn hier groter dan van de nou. Dus uh, dat gaat heel erg hard hier. En iedereen kijkt het van kinderen. Luister, ik, ik ben de fitnessguru voor Cartoon Network. Ja. Al de kinderen kijken mixed martial arts. Iedereen vindt het helemaal super. Ik heb een sportschool met een hele hoop kinderen. Ja. En iedereen traint ma mixed martial arts. Bas, we gaan even luisteren naar, uh, naar een stukje van Cartoon Network... waarin can we jou aan het werk you horen. You Five! That's four. Look at this guy, back is straight, head is up. What? Advance. Eleven. 12. What's the best you can do? Yes. You say you're good, but can you prove it? Get active with Cartoon Network. <laughs> Next time you hear what, the? start doing the exercise. See you then. Good job guys. Good job. Waar komt die fantastische Amerikaanse lach vandaan, Bas? Ik denk dat hij van vroeger afkomt. Ik, ik, ik was een kereltje met uh, heel veel eczeem like en, en, en astma, uh -huh. en dus ik had niet veel vriendjes. En ik denk dat mijn uh, komisch uh, dingen, is, ik was de klasclown natuurlijk altijd, want ik moest attentie hebben. En ik denk dat het daarvoor gekomen is. Ik heb gewoon heel veel plezier in leven. Ja, nou ja, uh, uh, inmiddels ook groot succes. Uh, eerst uh, grote film gedaan. Ja, die gaat volgend jaar. Eén film was ik in een zoekeeper. Die is een paar maanden geleden in Nederland geweest. Mm -hmm. En daar was ik de stem van, een, uh, van de wolf in. Dat is uh, Kevin James, die kan met de met, uh, met animals praten. En nu heb ik mijn eerste grote rol. En Kevin James en uh, Henry Winkler, Salma Hayek en ikzelf. Wij zijn de vier. Uh, Hoofdpartijen. En het uh, is een komische film about mixed martial arts. Ja. Is heel erg goed ontvangen. En ik denk dat de mensen. Uh, ik denk dat ze uh, vreemd zullen staan kijken. Ik denk dat ze best uh, positief zullen maar zijn. Maar zit je daar nog steeds acteren. een soort clown in? Of is het, uh, is het wel serieus uh, acteren? Nou, het is serieus, maar het is een komische film ook. Ze dus proberen een beetje. Het is natuurlijk is een beetje ook op mij geschreven. Uh, een beetje hyper. De kerel die ik speel, die is een, iets meer hyper dan, dan de echte bas. Mm -hmm. En is een beetje gek. Hij komt ook uit Nederland. Hij doet zijn uh, citizenship hier. Hij wil Amerikaan worden. En is uh, en ziet, hij heeft niks martialades. Dus het is, het is eigenlijk bijna zelf. Voor mij geschreven. Ja, en nu nog een nieuwe uh, tv-show dus. Punk Payback. Laten we wel even luisteren naar een stukje van dat programma. Het is uh, een stukje uit de eerste aflevering... waarin je uitlegt wat je moet doen als je in je auto wordt overvallen. Altijd handig om te doen. Ja, All right, no problem here. Unbuckle the seat belt Again, very important. And now, while you keep your hands up, he's going to expect movement because you're going to come up with your hand. The only thing you need to do is push this to the side. Have a firm grip on this and now make sure that you don't push yourself in the line of fire again. Now, while he's busy, and he will be busy with grabbing the gun out of my hand, I'm going to start unloading on the opponent. Palm strikes, headbutts, maybe elbows. And then when the opponent doesn't move anymore, simply go out. Grab the gun. And pull it out. Simpel, duidelijk. Bas, je kan er ook een radioprogramma van maken. Het is prima te volgen zonder plaatjes ook, merk je het? Ja, dat was een gek dus. Wat, wat, wat doe je in Punk Payback? Want dit is even een voorbeeldje. Oké, okay, nou we hebben beelden van een securitycamera die slechte dingen hebben opgenomen. Zoals een overval op een benzinepomp of op een supermarkt of een tasjesroof, of een carjacking. En dan kijken we naar die clip en dan zeg ik tegen de mensen thuis wat die slachtoffers in de clip verkeerd hadden gedaan. En dan, nadat ik dat gedaan heb, dan zeg ik oké, okay, nou, nou we even kijken wat er gebeuren zou als ik in deze situatie zou zijn. Mm -hmm. Nou dan hebben de set hebben hetzelfde gemaakt als in de clip. ...van de security camera en dan zetten ze mij neer op de plaats van het slachtoffer... Nee. ...en dan laten we de criminelen of criminelen, hoeveel er veel ook zijn... ...die laten we dan binnenkomen en dan leg ik de mensen thuis uit wat ze kunnen doen. En natuurlijk nee. zeggen we altijd, hey, als iemand met een pistool op je zet en hij zegt wil je geld... ...dan geef hem geld. You know, we willen niet dat je dat pistool probeert weg te nemen. Hij zegt, maar ja, er zijn situaties natuurlijk dat je het moet doen. You know, als die kerel net iemand neergeschoten heeft en hij heeft geen masker op... Nou ben je niet, niet geen slachtoffer, nou ben je ook een getuige. Weet je niet? Dus de kans is dat hij nou gaat schieten is natuurlijk heel erg hoog. Ja, zelfverdedigings, en, uh, uh, de zelfverdedigingscursus uh, Deluxe, kunnen we het eigenlijk noemen, toch? Ja, en het is heel erg licht gebracht. Jullie hebben het waarschijnlijk ook al gezien. Het is heel komisch. Het ja. is geen script. Alles doe ik uit de top of mijn head, weet je niet. Het is dus, uh, gewoon en met mijn uh, humor. En, uh, maar de technieken die ik laat zien, die zijn wel echt. Het zijn solide technieken, echte technieken. Maar we proberen het met een lach te brengen. Bas Rutte, een rising star in Amerika. Op uh, Facebook van uh, BNN of op de site kun je de filmpjes uh, eventjes terugkijken. Dankjewel. En dan nu de dag van Joris Keugel. Nee, want ze moeten drie in de Of driehonderd. Drie, drie, drie, want we keuren hem koud. We keuren hem koud. <laughs> ja? ja? Maar waarom koud? Je eet het nou, niet koud hoor. Er zijn een heleboel mensen die een lekker balletje gaan koud op brood eten. Okay. En we hebben het hier over gehaktballen. Tom Boer met oud-voetballer John de Wolf. Maar ik ben zelf ook een gehaktbalfriek. Want namelijk elke zondag ga ik met ons eerste elftal mee naar uitwedstrijden. En dan samen met mijn broer en mijn vader dan bestellen we altijd een broodje bal in de kantine. Afgelopen zondag waren we een beetje teleurgesteld bij VVV Hooglanderveen. Want die verkochten geen ballen, dus ik moest het doen met een broodje hamburger. Maar normaal gesproken dan eten we hem op, even langs de lijn. En dan kijken we elkaar aan en dan roepen we het was een goede of het was een slechte bal. Maar, en niet alleen voor mijn vader, mijn broer en voor mezelf. Maar voor heel veel Nederlanders is een goede bal natuurlijk best belangrijk. En hier op een vleesbeurs wordt vandaag de beste bal van Nederland gekozen. En Tom Boer zat in de jury. En John de Wolf, de voetballer, die mag de prijs uit gaan reiken. Het is een goede hakbal, die smoelt lekker. Die is vooral niet te klein. Die ruikt naar vlees, die proeft naar vlees. En daar wil je je tanden in zetten. En als je hem proeft, dan moet je hem een beetje naproeven. Net zoals een kopje koffie, weet je wat? Dat je een beetje kleverig in je mond blijft houden. En ik zeg altijd, maar maak het niet te ingewikkeld, slagen. Want vaak is alleen al een beetje peper, een beetje zout, een eitje, een beetje nootmuskaat. En misschien een beetje brood met melknat gemaakt. Al voldoende om een heerlijke booghoud te maken. En bak hem dan gewoon ouderwets lekker in. De roomboten erbij. Ongezond zeggen ze, jammer dan, het is wel erg lekker. En John, wat heb jij met gehaktballen ja, als oud voetballer? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, moedersballetjes gehakt uh, blijven altijd het lekkerste. Uh, de hele dag lekker sudderen en met een, beetje, met een uitje erin. En als ik wel eens bij mijn moeder nog thuis kom, dan uh, met een klodder mayonnaise erbij, Dat moet je niet te veel doen. Misschien kunnen we John even vragen of hij hem even hoog kan houden, zo'n gehaktbal. Uh. Nou, als het goed is, niet, want dan, uh, dat betekent dat het een stuitenbal is. Ja? <laughs> Toch? Lex hard. winnaar 2011, Geelslaan van den Berg. <applaus> Marinus van den Berg, jij bent uh, de winnaar van uh, de beste bal uh, van Nederland. Wat is ja, nou het geheim ik van ik een kom. goede bal? Uh, Vesse grondstoffen, losse rijden en passie. Je vrouw is ook verantwoordelijk voor. Sorry, ja, je, je schrikt ervan, hè? Maar jij bent ook verantwoordelijk voor deze goede bal? Um, nou, het meeste doen toch wel uh, de mannen. En wat gooi je er nou in? Dat is geheim. Van de lekkerste bal. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met Coca-Cola. Dat geef je niet prijs. Nee, absoluut niet. Ik zou zeggen, kom hem allemaal proeven in de winkel. Ja, John, jij hebt de beste ballen meegekregen. Ja. ja uh... Gaan we eens even een balletje proeven. Eigenlijk vind ik het zonde, maar... Omdat ik het ben, dacht je van nou, weet je wat... Laat ze maar, kom erbij, want uh, dit, is, dit is de winnaar, hè. Bij mij is bijna elke bal goed, maar nu proef ik. Die is heel goed. Stop jij het in mijn mond? Mm. je hebt een bal gehakt en je hebt een bal gehakt. En deze smaakt echt overheerlijk. Weet je wat ik nog ineens mis? En jij ook die? Dat is die vette mayonaise die we er altijd bij nemen. Ik doe me altijd met satésaus. Ja, En mayonaise en ketchup en mosterd. Het enige nadeel is dat ik mijn balletje vrijwel altijd op zondag eet... langs de lijn bij het eerste elftal. En deze slagen. ja, die zit in Brabant en daar komen we niet. Maar wat John de Wolf al zei, niks heb je erbij nodig. Geen enkel sausje. En die bal, die koude voortreffelijk. Hij bleef een beetje plakken in mijn mond. En hij gleed door mijn keel, zo mijn maag. Het was echt verrukkelijk. Een superbal was dat. Heb je een vraag op Twitter... dan zet je er uh, hashtag durf te vragen achter. En iedere dag beantwoorden we in BNN Today een vraag van een Twitteraar. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Laurens de Weijer vraagt... wat is het voordeel van een dubbele uitlaat onder je auto? Hashtag durf te vragen. Met Frits van Amersfoort van, van Amersfoort Racing Team. Hoe groter je motor, hoe uh, meer uitlaatgassen je moet afvoeren. En uh, ja, op een gegeven moment uh, worden die uitlaatgassen qua overheid zo groot... dat je het bij wijze van spreken niet meer door een normaal uitlaatpijpje kan voeren. En dan is het dus handiger in de praktijk om, om er twee te nemen. En dan wekt dat uh, bij gewone straatauto's een suggestie... dat als je een dubbele uitlaat hebt, dat, het, uh, dat je dus kennelijk een grote motor hebt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Het is meer uh, een kwestie van, uh, kijk mij, ik uh, heb een hele dikke motor... maar in de praktijk valt dat dus meestal wel mee. Tja, heb je ook een goede vraag, dan uh, hoef je maar één ding simpel te doen. Hashtag durf de vraag op Twitter en wij pikken hem eruit. Uh, na negen hoor je nog Bridget Maasland, uh, de weddingplanner van De Sterren en Kluun. En die heeft een nieuw boek geschreven. En dat boek gaat over 100 beste plekken in Amsterdam om uit te gaan. Van clubs tot kroegen. En hij heeft het merendeel van de research zelf gedaan. Zometeen na het nieuws. En dat wordt gelezen door Martijn van Beek, inderdaad. Tot zo.